Van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Mark Visser bij het NOS-journaal. In het centrum van Luik is vannacht een flat van vijf verdiepingen ingestort na een zware explosie. Er zijn zeker 20 gewonden, waarbij er twee in kritieke toestand in het ziekenhuis liggen. Een aangrezende flat in het stadhuis van Luik raakte beschadigd door de explosie. Vijf bewoners zouden nog leven onder het puin van de ingestorte flat liggen. De brandweer heeft een tunnel gegraven om slachtoffers te vinden. De oorzaak van de explosie was waarschijnlijk een gaslek. Tot 100 meter rond het flatgebouw zijn de ramen gesneuveld. Het centrum van Luik is afgesloten. Het probleem bij de overname van Saap door Spijker was niet het geld. Dat zei Spijker-topman Victor Muller in het NOS Radio 1-journaal. De hoogte van de overname-som was volgens hem niet doorslaggevend. moeilijkste was om moederconcern General Motors zover te krijgen... dat ze het besluit om het merk Saap af te bouwen zouden terugdraaien. Gisteren werd bekend dat het kleine Spijker het veel grotere Saap overneemt. Müller vindt het niet dat hij daarmee een onverantwoord risico neemt. Hij hoopt dat de aandeelhouders hem daarin steunen. Müller wil saap weer winstgevend maken door een exclusieve karakter van saap te benadrukken. De afgelopen jaren leken de auto's van het Zweedse merk te veel op Opels, al dus Müller. Het aantal voortijdige schoolverlaters daalt snel. Het afgelopen schooljaar stopten ruim 42.500 leerlingen met een opleiding zonder dat ze een diploma haalden. En dat is een daling van bijna 10% in vergelijking met een jaar eerder. Vooral in Amsterdam en Den Haag neemt het aantal schoolverlaters snel af. Rotterdam en Utrecht blijven daar wat bij achter. Positief noemt het ministerie van Onderwijs dat voor het eerst minder jongens van Antilliaanse, Surinaamse en Marokkaanse afkomst zonder diploma van school gaan.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 Bij Radio. Mijn naam is Richard Buitenek. En dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. aangevuld met inspirerende muziek. We hebben vanavond een hele charmante gast, Patricia Ramaar. Welkom, Patricia. Ja, nou, dankjewel. Patricia is shamaniste, kunstnares en fotograaf. en ze heeft in de Marieschool een atelier en praktijkruimte. We gaan het in deze uitzending hebben over shamanisme en de persoon Patricia. Onderwerpen die aan bod komen zijn passie. Wat doet Patricia en wie is Patricia?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 Somehow, free. They taught me what to say in school. I learned it off by heart, but now that's tonic, too. Now I know what to say in the music of the movie. stars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 Mooi. naar me toe. Uh, nou, misschien het volgende nummer sluit er wel een beetje bij aan. Dat heet Careless Whisper' en uh, dat uh, is mm -hmm. van George Michael. Beste wel luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Patricia Ramaar. En zij is shamaniste, kunstenaars en fotografen. En de onderwerpen die we bespreken zijn passie, shamanisme en wie is Patricia? En we gaan uh, het in dit blok hebben over wat doet Patricia? Maar Patricia, uh, in de pauze zei je net uh, nog even wat anders. Uh, over passie gesproken, dat uh, George Michael dit nummer al geschreven heeft...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 Hey, we moeten eigenlijk alweer uh, bijna naar de muziek. Um, ja, het gaat heel Wat snel. Gaat um, even samenvatten, je bent dus kunstenares. Ja. En je bent kunstenares, uh, met een, je bent fotograaf. Je hebt ook een atelier in de School. Ja. Daar heb je ook je praktijk. Voor de rest ben je natuurlijk uh, shamaniste. En je doet nog heel, uh, heel veel uh, dingen. Wat zijn noemen eens nog één of twee dingen die, die je echt even wil noemen? Hmm.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 Joy in my life Oh, but most of all For butterfly kisses After bedtime prayer Sticking little white flowers All up in her hair Walk beside the pony daddy It's my first ride I know the cake looks fun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 Ja. Ik hoorde de spiritualiteit wel als belangrijkste rode draad uh, ja, in je leven. Ja. Klopt dat? Ja. ja. ja. Zou hm, yeah. je ja? nou, kunnen zeggen dat shamanisme ook uh, vooral bestaat uit spiritualiteit? Het is een basale manier van leven.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 Waiting. Take my hand yeah. might be